Vijf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Bij een brand in een flatgebouw in Ridderkerk zijn acht mensen gewond geraakt. De brand volgt op een explosie in een van de woningen. De gevel van het pand is zwaar beschadigd. De slachtoffers die door de brandweer uit het gebouw werden gehaald hebben rook ingeademd. Of ze ook andere letsel hebben is nog niet bekend. Een aantal woningen in het complex is ontruimd en de bewoners zijn elders ondergebracht. De Thaise politie heeft een protestkamp bij een regeringsgebouw in Bangkok ontruimd. Zo'n 100 betogers zijn opgepakt. Duizenden demonstranten blokkeren al wekenlang een aantal regeringsgebouwen. Gisteren begon de politie met een nieuwe operatie om in totaal vijf kampen op te doeken. En daarbij zijn zo'n 15.000 politieagenten ingezet. Voor zover bekend verloopt de ontruiming rustig. De betogers eisen het aftreden van de regering.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 Het weer, het is 0 tot 5 graden. Aan de grond kan het licht vriezen. Overdag wolkenvelden, maar ook zon. En langs de westkust kan wat lichte regen vallen. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Miranda van Holland. Hele goede morgen en welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. De nacht van 18 februari 2014. In dit uur spreek ik de winnaar van een zilveren medaille... op de 1000 meter vier jaar geleden in Vancouver, de Olympische Spelen. Een man die zijn hele leven al naar de sterren tuurt... en die daar nu een punt achter zet op 76-jarige leeftijd. En ik spreek zo meteen met onze correspondenten in Turkije en Oeganda. Maar eerst... Een plaat, een oudje, Roy Orbison. You got it. Every time I look into your loving eyes I feel love that money just can't buy time I hold you I begin to understand Everything about you. Roy Orbison. Dit is de wereld. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. En ik spreek vanmorgen met Ingrid. Ingrid Wils in Oeganda. En de homowetgeving blijft daarvoor gedoe zorgen. Een hele goede morgen, Ingrid. Hallo. Hallo. In Oeganda Hi. zei ik dus uh, het Afrikaanse land dat deze week weer even in het nieuws was hier, omdat jullie Oeganese president uh, Museveni, zeg ik dat goed? ja, ja. ja nee, moeilijke naam hoor, uh, uh, gaat de anti-homo-wet ondertekenen... die het parlement onlangs aannam. Maar vorige maand weigerde hij nog uh, uh, zijn goedkeuring te geven aan de wet. Inmiddels komt hij daarop terug. Nou, er is uh, in, in ieder geval hier heel veel om te doen. Uh, maar Ingrid, die homo-wet, wat houdt dat nou precies in? Uh, de regering heeft nu een wet samengesteld... dat iedereen die uh, homoseksualiteit praktiseert. Um, levenslang de gevangenis zou in moeten. En het is um, ook staat in de wet dat als je weet dat mensen praktiseren en je het niet aangeeft, dat je ook strafbaar wordt. Oké, okay, dus je moet het ook melden? Ja, ja dus het is eigenlijk een, uh, ja, een, een vrij extreme wet. Maar eerst was een niet tegen, nu stemt hij er toch mee in. Uh, waarom is hij van gedachten veranderd? Um, hij heeft een comité in het leven gesteld van, uh, van tien wetenschappers. Die moesten gaan onderzoeken of het uh, een genetisch aangelegd uh, iets was. Ja? Maar die, die commissie heeft nu eigenlijk uh, een rapport uitgebracht... en die zegt uh, homoseksualiteit is een sociaal aangeleerd gedrag. En daarom kan het ook afgeleerd worden. En uh, ja, die conclusie, uh, daar heeft hij... Van tevoren gezegd, als dat onderzoek uh, uitwijst dat het geen genetisch uh, iets is, dan ga ik tekenen. Oké, okay, dus hij is eigenlijk overtuigd? Hij is overtuigd dat het uh, ja, een sociaal aangeleerd gedrag is. Maar uh, Ingrid... Ja, misschien hebben jullie andere wetenschappers in Oeganda... maar in dit deel van de wereld zijn we er al een tijdje van overtuigd... dat, we, uh, dat je, dat je, ja, je de homo's niet is dat je wordt. Dat is iets wat je bent. Ja, maar de, als je verhalen hier hoort... Er, zijn, er wordt wel heel erg actief campagne gevoerd... Uh, met jonge lui die geld geven... om het te geld krijgen om het te promoveren. Er komt heel veel geld binnen... Om het, um, ja, om het naar buiten te laten komen. En ik denk dat er ook uh, heel veel campagne is van het Westen. En, en dan bedoel je een campagne om, om, om aan te tonen... Om het, om, om het te laten accepteren. En daarvoor, um, in een arm land, mensen doen alles voor geld. Oké. Okay. Dus ik denk dat er heel veel, wat, wat er gewoon gezegd wordt... En, Natuurlijk kan je daar voor of tegen zijn, maar dat het nooit in... Uh, dat het niet iets is wat bij de Oekraïnse cultuur hoort. Okay. Dat het geïmporteerd is uit het Westen. Ja. En dat er heel veel geld uh, mee gemoeid is om jongelui gewoon in die zin bijna om te kopen. Ja. Om uh, te... praktiseren. Maar... Dus in bepaalde gedeelten denk ik wel dat het gewoon... Uh, uh, een campagne is om mensen erin te trekken. En omdat het eigenlijk gewoon binnen deze cultuur niet past. Maar uh, andersom is net zo goed natuurlijk waar. Uh, uh, ik begrijp dat een heleboel Amerikaanse uh, kerken... met name de evangelicale kerken... Uh, heel veel invloed hebben op Oeganda. En, en middels uh, de christelijke geloofsovertuiging... homoseksualiteit proberen uit te bannen. En op die manier heel veel druk proberen te leveren. Is ook niet toch uh, Oegandese cultuur? Ja, ik, uh, ik denk... Er is één, uh, de Amerikaanse kerk, en die heeft, uh, die heeft zich afgescheiden van de Amerikaanse kerk. En die heeft gewoon gezegd van, uh, wij gaan nu um, ons eigen um, ja, gemeenschap verder leven. Wij breken de associatie met de Amerikaanse kerk. Mm -hmm. En eigenlijk zegt Mosefani dat uh, nu ook. van uh, Wij gaan gewoon verder met... Uh, hoe wij hierin geloven... en we laten ons niet meer beïnvloeden door het Westen. Okay. Nou, Ik weet niet precies... Waar, um, waarom hij natuurlijk nu helemaal veranderd is. Van gedachten. Maar ik ben eventjes gaan kijken... Um, op de website. En de reacties um, in de Oegendese kranten van mensen... Yeah. zijn allemaal van... ja jongens, we moeten hiervoor gaan staan. Dus het grootste percentage van reacties... wat ik op het internet lees is dat de Oegenezen blij zijn dat Mousseven nu deze beslissing genomen heeft. Oké, okay, en daarmee kun je ook wel zeggen dat het dus een politieke beslissing is. Ik denk dat er heel veel politiek eh, in zit. Omdat de verkiezingen over anderhalf jaar uh, of twee jaar weer zijn. Ja, ja. En er nu heel erg uh, ja, al gepraat wordt van wie gaat uh, zich opwerpen voor de volgende, uh, voor de volgende verkiezingen. Ja. En net vorige week was er in het nieuws dat uh, deze president weer wil gaan staan... Hmm. Uh, zich weer verkiesbaar wil stellen. Dus ik denk dat het ook een hele politieke uh, beslissing is. Uh, meer politiek. President Obama is zelfs uh, boos... vanwege de beslissing die Moesheveen genomen heeft... Uh, uh, op het moment dat hij de wet besloot te tekenen. Uh, komt dat bij jullie in de kranten? Ja, zeker. Um, het is natuurlijk al een, uh, uh, een, een issue wat uh, maanden speelt... Of misschien al zelfs wel een jaar. Uh, die hele wet is zo lang uitgesteld om daar een beslissing over te nemen. Omdat er zoveel controversie, uh, controversie was. Ja. En um, nu dat deze stap genomen is... Um, heeft de president eigenlijk ook uh, een beslissing genomen... wetende dat, uh, dat hij minder geld zou kunnen krijgen uit het Westen. Oké, okay. um, maar dan is het toch weer die connectie met het Westen. Ja, ja, ja, wel, ik denk um, dat we heeft net olie gevonden, heel veel. Dus ik denk dat i, dat, er, dat, dat ook weer meespeelt. Mm. En dat hij het idee heeft van, ik kan gewoon mijn eigen keuzes meer maken, minder afhankelijk van het beste, omdat we onze eigen uh, bronnen van inkomsten nu hebben. Mm -hmm. En dat, dat je daar een meer autonome beslissing over kunt gaan nemen. nu Over wat je zelf wil. En niet meer afhankelijk bent van wat het beste wil. En uh, tenslotte, Ingrid, uh, de, de homo-gemeenschap in Oeganda... en die zal het toch echt zijn? Uh, tenminste, dat, dat, dat tegen de percentages die ik op school heb geleerd... Uh, die staat enorm onder druk. Uh, merk je daar iets van? O, waar gaan die mensen heen? Hoe gaat het met hen? Er zijn bepaalde plaatsen waar mensen bij elkaar komen. En dat is wel risicovol. Er zijn ook wel arrestaties geweest... Um, maar ik, um, het is zoals iedere andere wet in Oeganda, um, dat wetten eigenlijk niet geïmplementeerd worden. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe ze, dit gaan, hoe ze deze wet willen gaan uitvoeren en hoe ze hier controle over gaan uitoefenen. Dat, dat, zou, dat zou zich moeten gaan wijzen, uitwijzen. Het rechtssysteem is eigenlijk zo zwak en wordt bijna niet uh, uitgevoerd. Dus het, dus het zou in de, de praktijk wel een beetje mee kunnen vallen? Um, ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Het kan twee kanten op gaan. Ze um, kunnen nu een hele stevige standpunt innemen... en een aantal mensen gaan arresteren. Ja. En er, wetzaken, er, er rechtszaken van gaan maken... Maar het zou ook kunnen zijn dat er met veel andere wetten gebeurt. Is dat de wet er wel is, maar dat die eigenlijk niet wordt uitgevoerd en niet wordt gehanteerd. Okay. En hoe dat gaat lopen, ja, dat zou de toekomst moeten uitwijzen. Ingrid, dat stel is ik... natuurlijk een wet die heel erg moeilijk te controleren is. Ingrid, dan dus stel ik voor dat we gaan over een tijdje nog een keer contact hebben... wanneer er uh, iets meer duidelijk is van hoe, hoe de ontwikkelingen... Uh, naar de invoering van deze wet uh, uh, zich ontwikkelen in Oeganda. Mag ik je bedanken voor je tijd? Ja, graag gedaan. En ik wens je een hele fijne dag. Dag, Ingrid. Dankjewel. Ga we luisteren naar uh, een stukje muziek van de Allway Black... Wake Me Up, voordat we zo meteen een belletje gaan doen met Turkije.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 Wake me up all the way black. En, uh, nou ja, ik hoef niet meer wakker te worden. Maar misschien wordt u zojuist wakker rond uh, uh, kwart over vijf. En denkt u, uh, luister ik naar? Nou, u luistert naar Dit is de Nacht op uh, Radio 1. En ik ga mijn volgende reis ondernemen. En die brengt mij deze ochtend naar Turkije. Een hele goedemorgen, Istanbul. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Hallo, Kees Arends, onze correspondent in uh, Istanbul. Uh, ik heb jou even aan de lijn in verband met gemeenteraadsverkiezingen. Ja, wij gaan ze in Nederland uh, volgende maand hebben. Maar ook in Turkije worden ze binnenkort gehouden. Ja. En leeft dat een beetje bij jullie? Ja, dat speelt heel erg in, in, in, in, in Turkije, in gemeenteraadsverkiezingen. speelt heel erg. Dat heeft meer te maken met het feit dat de burgemeesters zo belangrijk zijn hier. Oh, die worden ook meteen gekozen dan? Die worden meteen gekozen. Ja, als je de, het gaat zo, als je de gemeente, de partij die de meeste stemmen heeft in de gemeente, ik kan automatisch de, de, de burgemeester kiezen. Oké, okay. dus op een indirecte manier stemmen mensen op hun burgemeester, want ik neem aan dat dat dan ja, nummer één wel, van de lijst eigenlijk meestal is. Oké, okay. eigenlijk wel, eigenlijk wel. maar, maar dus ook, er komt dus een nieuwe burgemeester voor Istanbul aan, ten, of, of kan de huidige ja. ook blijven zitten? Uh, als hij wint wel, ja. Oké, okay. en wat denk je? Als zijn partij wint wel. Dat denk ik? Ja. Nou, het is een beetje kille kille, denk ik. Het is al tussen zo dat, uh, dat, uh, gemeen, dat de partij die de burgemeester leeft, dus de, de AK-partij, ja? de partij die ook in de regering zit, die heeft nu nog de meeste stemmen hier in, uh, in Istanbul. Dat, uh, dat is wel zo. Maar uh, het is een beetje kille kille, moet ik zeggen. Dus het kan nog alle kanten op. Ja, de post, de post die geeft aan dat het, dat, uh, dat het nog een kleine voorsprong is op de grote op concurrent, de grote concurrent, uh, de CAP. Uh, uh, maar die, die, die, die, die, die voorsprong wordt nog steeds kleiner. En uh, Kees, als je zelf zou mogen stemmen, uh, uh, welke partij zou jouw stem krijgen? Nou, als je zelf zou mogen stemmen, dan zou ik in ieder geval niet op de AKP-partij stemmen. Want die partij is toch wel. Uh, ze hebben hele goede dingen gedaan hoor in het verleden hoor. Ze hebben echt. Uh, uh, voor de bevolking hebben ze hele goede dingen gedaan. Ze hebben goede service. Ze verlenen goede service aan de bevolking. Ze hebben de, uh, de, de, de, de, de, de, de hommel uh, opgeruimd in Istanbul. De, de garbage. De taal is te weg, goed. De openbaar vervoer werkt goed. Mm -hmm. uh, de bureaucratie is, uh, is redelijk in de, in de hand. Hè. Dus aan de loketten word je nou fatsoenlijk geholpen. En toch ga je, dus, je niet op goed, ze stemmen? Maar... Ik, ik hoor alleen maar redenen nou, om wel op ze te zin, stemmen. Ja, ik zou, ja, dat zou ik ook wel stellen, maar. Je uh, ziet dus ook dat ze de uh, laatste jaren. Uh, zijn ze wel wat uh, corrupter geworden. Ah. Dus uh, ze, ze, ze, ze, ze, veel, ze hebben veel macht. De burgemeesters hebben veel macht. En het wordt dan niet altijd de goede gebruikt. Je hoort veel van dat mensen veel meer, uh, uh, meer, meer geld onder de tafel moeten geven. om dingen gedaan te krijgen en zo. Dus dat is dat is niet zo goed. Dat, dat, dat wordt van kwaad op erger. Maar denk je dat dat uh, voorbij zal zijn als een, uh, een andere partij de burgemeester mag leveren? Nou, dat is dus de vraag. Want de, de andere partij die heeft ook niet zo goed uh, verleden. De mens, in, in de herinnering van de mensen hier uh, heeft die andere partij ook niet zo goed verleden wat betreft corruptie. En, ook niet. en die hebben ook niet zoveel, zoveel gedaan voor de bevolking toen ze aan de macht waren hier. Mm -hmm. Uh, dus, dus wat dat betreft, de AKP heeft een betere positie daarin. Die heeft een, een betere uh, beeld. De mensen hebben een beter beeld van de AKP, van de partij daarin. En, en Ed, de laatste uh, maanden is Turkije veel in het Nederlands nieuws geweest vanwege uh, protesten. Ik begreep dat er op dit moment weer geprotesteerd wordt, maar nu tegen internetwetgeving ja dat houdt het in dat houdt in dat houdt in dat de, de regering of de of de government de, de, de, de, de overheid kan dus internet sluiten zonder tussenkomst van de wetgever van, van de van de van de rechter sluiten echt ja dat kunnen echt dat, dat deed ik in vlees, deed ik het verleden ook wel maar toen moest het nog altijd nog een, een toestemming voor maar met de nieuwe wet kan ze dat, dat kun je dan niet zonder en en welke zonder, uh, wat voor websites zouden ze willen afsluiten dan? Nou, ze, ze, ze argumenteren hun keuze... Uh, vanwege de bescherming van gezinnen gezin en van de mensen... en de privacy voor de mensen. Nou, ja, andere tegenstanders van die nieuwe van die, wet... die denken dat het meer is om de, om de vrije pers dood te maken... De, uh, slechte nieuws over deze, deze regering uh, van het uh, internet weg te houden. Uh, dus dat er veel anti-regeringsinternet uh, sites zullen worden gesloten hier. Ah, dat okay. is een beetje de opinie. Ja, en, en daar hebben ze dan ook weer belangen bij... Uh, gezien die gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. Natuurlijk, ja luchzo, dat is ook zo. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Het is allemaal met elkaar te maken. De, de pers hier, de gewone pers... Is Eigenlijk een beetje gemelk, hoor. Die loopt eigenlijk een beetje aan de hand. Er is dus nog, nog maar weinig vrije pers hier in hmm. Turkije. Hè. Turkije is het land de meeste, met de meeste journalisten achter de tralies. Ja, ja uh, bizar. Ja, dus om... het is, uh, yeah. is ook bizar. Het is ook bizar. En dus, dus, dus het is logisch dat, uh, dat de tegenstanders van deze nieuwe wetgeving... dus uh, ook uh, uh, goede argumenten hebben om, om, om die wet tegen te houden. Want het, uh, het is al zoveel... Uh, en die zijn gemaakt. En, en ja, dat is echt, dat is echt vreselijk. Maar, yeah. maar maken ze wel enige kans om die, om die wetgeving tegen te houden dan? Nou, het uh, moet natuurlijk nog naar de hoge Want uiteindelijk moet ik die een ja nee zeggen. Of dat kan, wettelijk gezien. Yeah. Uh, maar ze zouden ze die uh, hoogres of tegen zijn, dan zouden ze via een uh, kleine verandering ze toch doorheen kunnen komen. En de, en de president moet het nog tekenen. Oh ja. Tekenen. Ja, maar ik heb en, al, die, die is ook niet per se een heel groot voorstander van persvrijheid. Nou, die heeft wel een wat lichtere houding erin. Oké, oké. heeft wel een wat, uh, wat lichtere houding. Erin, okay, okay. Die, een wat dan, uh, die zegt wel bijvoorbeeld dat de democratie, dat is meer dan alleen maar het winnen van verkiezingen. Oké. Okay. Nou, dat... Het is ook een dialoog met de bevolking, dat zegt hij ook al. En over die dialoog met de bevolking... er was eerder al een heleboel onrust op het Taksimplein in Istanbul. Dat waren toen nog vreedzame protesten rondom... er werd geprotesteerd tegen, als ik me niet vergis... een bebouwing van het Gezi-park. Ja. Dat, ja. dat verscheen ineens bij ons in het nieuws... Voor ons een beetje naar een raadsel waarom mensen ineens zo massaal de straat op gingen. Uh, wegens een, een, een nieuwbouwproject. Uh, maar, maar wat is de status daarvan? Hoe staat het daarmee? Nou, de status daarvan is dat het. Uh, dat het uh, zoals het nu is, ligt het stil. Oké. Het heeft te maken met dat. Uh, ook vanwege een uitslag een van het recht van het gerechtshof. Maar het heeft ook te maken met dat. Uh, dat, uh, dat de regering wel heeft toegezegd. Uh, van, nou, we moeten dat eerst eens even goed bekijken. En misschien moeten we toch nog een. Een beetje gaan praten met de mensen die, die, die er echt bezwaar tegen hebben waarom. En dat we het dan moeten, moeten, moeten wijzigen. Dus dit, is een beetje, dit hangt een beetje in het luchtledige eigenlijk op, op dit moment. Maar dus eigenlijk een dus soort dat... soort bouwput die er nu maar een beetje blijft liggen? Nou nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee gelukkig niet. Het park staat nog steeds. Het park is er nog steeds. Oké, in deze. We kunnen daar nog steeds zitten. we kunnen daar nog steeds een thee drinken en koffie drinken. Dat kan nog steeds, ja. Heel goed. Um, en, en andere protesten nog, want dat is echt. Al googelen kwam ik een hele lijst aan protesten in, in, in Turkije tegen. Uh, ik, ik las ook iets over een, een, een wet en regelgeving die, die de persoonlijke levenssfeer in Turkije erg beïnvloedt. Um, en dat daar ook protesten tegen zouden zijn? Ja, er wordt ook geprotesteerd tegen, te, inderdaad tegen die, die, die, die beïnvloeding van de persoonlijke levenssfeer. En dat, uh, ik kan daar een aantal voorbeelden van geven. Uh, hier slapen heel veel studenten. in in dormitories. Ja. Dat ja. zijn dus een soort slaapzalen voor studenten. Ja. Dat is, is omdat veel studenten hier niet uit Istanbul komen, maar veel verder weg komen. Dring, zeg? Ja, dat is echt heel erg. Leg hoe dus? In Turkije, die uh, dat zijn dus, dus zeg maar de provinciehoofden, die hebben dus al voor dat, uh, dat er gescheiden trappen moeten komen voor jongens en meisjes in de dormitory. En ik Ik neem aan dat met name jonge mensen uh, niet heel erg op dit soort wetgeving zitten te wachten. Bedekter. De bedekter, de bedekter, geen make-up en dat soort dingen. Mm. Geen hoge hakken meer. Uh, just... Ja, ik ben een vrouw, dus ik kan er wel uh, vermoeden hoe de dames daarover uh, uh, denken. Ja, nou, heel veel dames vinden dat dus eigenlijk niks nee nee. nee. nee. Nee, die vinden dat maar, uh, die vinden dat maar niks. Dat, uh, dat, uh, dat moet ik wel zeggen hoor, dat, uh, het is natuurlijk wel zo van, we hebben, we hebben natuurlijk altijd die, die, die, die hoofddoel discussie gehad hè, ja. in, in het openbare leven. Dat is natuurlijk al een heel lange. Nou, nou, dat is dus gelukkig, dus dat, dat er geen hoofdboeken verboden werden, in, dat er heel veel hoofdboeken verboden worden, werden in overheidsfuncties, in overheidsgebouwen. Maar nou, dat is gelukkig van de baan. Het was, absurde, het was ook een absurde maatregel. Maar dit gaat wel weer de hele andere kant. Ja, ja het, het, het, het lijkt een beetje heen en weer slingeren tussen ja. uh, ongezchijnlijk heel progressief of heel westers, ik weet niet zo goed of ik het moet benoemen, en, en um, heel behoudend conservatief. Ja, dat is ook een beetje de pastelling hier. Je ja. vindt dit op straat vindt ook in de gezinnen hè? Die die, die, die, die, die, tweespalt. die ja. Ja, nou. ja, die paststelling. van kan dit wel, kan het niet, want die jongeren, ja, die, die, die jongeren, die willen natuurlijk altijd in, in, in zo'n keurslijf uh, blijven lopen. die willen uh, de wereld verkennen en hun eigen gang kunnen gaan en, uh, en niet zoveel invloed uh, hebben op hun persoonlijke levens. Ja. Nou, dat, dat, die discussie vindt in. Nederland ook plaats in de, in, de, in, de, in de gezinnen. in de Turkse gemeenschap. In, in de, in ja. ja. Uh, Kees, ik vind het uh, uitermate boeiend. Volgens mij uh, spreek ik jou binnenkort nog een keer. Want dit klinkt alsof nou, Turkije volop gaan in gaan beweging gaan is. Op, <laughs> goed, lijkt nou, me goed. Of, en uh, of, of, we houden nou. vinger aan de pols in Istanbul. Dankzij je okay, Dankjewel ja. Kees. Bedankt en, uh, en heb een goede uitzending. Ja? Dankjewel en jij een fijne dag okay. daar. Dag. Dag. Okay. Oh. Wat een, een turbulentie uh, in uh, uh, Turkije. Um, zometeen hele andere zaken. Ik ga dit uur namelijk nog schaatsen en sterren kijken. Ja, dit is me toch wat. Uh, maar eerst even bijkomen met Weather with You, this crowded house. Crowded house and weather with you. Dit was de dag. Dit was een bijzondere dag, 18 februari. En dat gaat het vandaag vast ook weer worden. Het is namelijk een beetje een schaatsdag... Schaatsers die medailles halen, we kunnen er deze dagen echt niet omheen. En we gaan wat medailles betreft heel erg lekker in, uh, in Sochi de afgelopen dagen. Maar ook verder terug in de geschiedenis was deze datum, 18 februari, een succesvolle schaatsdag. Neem nou 1952. Wim van der Voort, ja ik moest er ook even over nadenken, haalde zilver op de 1500 meter in Oslo. Maar, en dat is recenter en dat herinner ik me zeker, vier jaar geleden in Vancouver Annette Gerritsen op de 1000 meter, het zilveren, Laurine het brons. Uh, en daarmee, uh, daarover ga ik praten deze ochtend met Annette Gerritsen zelf. Een hele goeiemorgen, Annette. Goeiemorgen. En we zijn natuurlijk allemaal wel vergeten dat Christine Nesbit het goud won, hè? <laughs> ja, op 200 zou wow. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat... Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen, Annette. Uh, ja, ik was, uh, ik was er wel heel erg blij mee, hoor, met mijn zilveren medaille ah, ja, omdat twee dagen ervoor uh, ja, was, ik, was ik gevallen en toen stond ik toch met lege handen. Ja. Dus uh, toen, uh, op het moment dat ik een uh, medaille haalde, was ik daar toch wel heel erg blij mee. Mag ik dan iets vragen over dat, over die tweehonderdste? Daar heb ik me namelijk ook over verbaasd, deze uh, spelen in Sochi... toen ik op een gegeven moment het fenomeen 30ste voorbij zag komen... en dat ook in ja. centimeters uitgelegd zag worden, dat ik dacht... Dit is, dit is een zucht. Dit is, dit is knipperen met je wimpers. Dit is... Als je net ergens je nou, adem in eens, had... Nog niet eens. Als je je adem ergens in had gehouden, dan, dan was je sneller geweest. Dit is zo'n... Denk je dan achteraf... Oh, ik had... Weet ik veel... Daar niet moeten ademen. Of, of dieper moeten zuchten. Of, of er dieper in moeten hangen. Kijk je op dat moment zo terug? Of werkt het niet zo? Um... Nou, ik heb wel best wel vaak mijn race teruggekeken en ook uh, ben ik hem een paar keer nagegaan. En toen dacht ik, ja, ik heb wel echt uh, voor mezelf nergens wat over ja, de perfecte race gereden en nergens wat laten liggen. Dus uh, ja, ik heb geen misvragen gemaakt en ik heb, uh, ik heb gewoon uh, alles gedaan wat ik moest doen. Ja. Dus ik heb, ze, ik heb ze nergens laten liggen. Dus dan, en ik heb ook in, ja, in mijn voorbereiding, uh, ik heb uh, er alles voor opzij gezet en me uh, zo goed mogelijk voorbereid om daar... Goed in de stad te staan, dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Nee, nee, en... Dus uh, daar zo mo moet je het maar gewoon accepteren. Ja, je moet wel natuurlijk. Ja, ja. Is het nou beter om een beetje dik te verliezen... dat het er gewoon echt dik bovenop ligt? Of is het tweehonderdste dan beter om te verliezen? Ja, het maakt eigenlijk niks uit. Nee, het Want resultaat is hetzelfde. Het resultaat is hetzelfde. Ja. Of je nou met twee seconden verliest of tweehonderdste, dat ja. maakt niet uit. Uh, ik denk dat het mijn persoonlijkheid is dat dat, dat net niet. Daar zou ik zo moeite mee hebben. Maar, uh, ja, maar ik ben geen topsporter. Ja. Gelukkig niet. <laughs> Want volgens uh, mij, uh... Het blijft toch nummer twee. Ja, dat is ook zo. Hey, die, die ene dag in, in Vancouver. Kun je dat nog herinneren? Uh, weet je nog hoe je wakker werd? Um, nou, eigenlijk... De, de specifieke dag kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Maar we hadden elke dag dezelfde dag. En dan ging je gewoon elke dag om 8 uur ontbijten. En rond tien uur even inrijden. En, uh, of even schaatsen. En uh, de ijsbaan was uh, best ver van het Olympisch dorp af. Dus we gingen, uh, we, gingen we hadden daar in de buurt een huisje. En dan konden we heel eventjes heen, zodat uh, we het niet hele tijd op, op de ijsbaan hoefden te zitten. Ja, ja maar dus, dat, uh, dat hoor ik uh, nu ook heel veel mensen over in Sochi. Dat het nu allemaal zo lekker compact is. Ja, dat is wel echt... Uh, ja, ik ben zelf natuurlijk niet in het Olympisch dorp geweest. Maar ik ben er wel, ja, daar op het Olympisch park geweest. Ja. En dat was wel... Uh, ja, ze hebben het gewoon mooi opgezet. Je had alle stadions, die stonden allemaal bij elkaar. En alles was echt op loopafstand, dus dat was heel mooi. En wij hadden toch wel in Vancouver, echt downtown, was zeg maar de, het Olympisch dorp En um, het was iets van een half uurtje met uh, een half uurtje, drie kwartier. Zoiets was het met, met de bus, ja. of met de auto. En, um, die tijd heb je toch helemaal nou, niet? Ja, nee nu, nu, nu heb je niet zoveel reistijd, maar toen... Uh, hadden ze, dus zeg maar bij de ijsbaan hadden ze een, uh, een huisje gehuurd voor ons vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit het Nederlands team. Ja. Zodat iedereen die daar uh, behoefte aan had, die kon uh, tussendoor uh, van, uh, van de ijsbaan eventjes uh, naar het huis. En dat hebben we toen ook gedaan met, uh, met mijn ploeggenootjes. Ja, het voelt ja, bijna ja. Even als een, uh, een klein vakantiehuisje tussendoor. <laughs> Ja, nou, het was wel heel bijzonder. Het stond echt midden in de woonwijk, ik ook gewoon daar. Oh, wat grappig. En uh, dus wij in daar kamer aan. Met de 500 meter waren we daar ook uh, heen geweest. Dus ik had er echt iets van hen. Maar uh, ben ik hier uh, beland. Een plek. Maar uh, Ja, zeker. En nou, toen, ik ja, ik weet nog wat we daar we wat rustig gingen eten. En uh, ging op dat... Uh, uh, ja, ik, ik weet dus niet meer dat, dat cross-skiën uh, was, uh, dat we met vier naar beneden gaan. Ik weet dus niet meer precies dat het heet. Ik weet nog dus dat dat op televisie was uh, die dag. En dat we dat toen een beetje gekeken hebben. En dat, dat, dat was, uh, was wel heel mooi. Maar het is wel echt de tijd doorgekomen op dat moment. Ja. Um, dat hele toernooi, hè? Um, jij won Olympisch Zilver. Dit was niet de eerste keer dat je een race won. Is Olympisch Zilver nou anders dan zilver op een WK? ja nou ja sowieso uh, nu ja met de WK toen had ik het uh, was het was het een toernooi en was het een hele feest en, en nu was het uh, was het, was het in de spelen en um, ja, eigenlijk vooral ook alles wat daarna gebeurt is anders want uh, ja het is zo'n gek huis je vliegt van hot naar hè en uh, toen uh, won ik in Medaille was ik toch een stukje unieker toen ik in Medaille woonde zeg maar die uh, die spelen en uh, er was natuurlijk een paar dagen geen medaille gewonnen. de mannen hadden ja. er net na, uh, waren, er, waren er net naast geëindigd. En op de drie kilometer eigenlijk ook. Uh. En uh, dus iedereen die smachtte echt naar de medaille. En toen kwam jij... En toen ineens, ja, toen ineens hadden we er twee, samen met Laurien. Ja. En uh, nou, toen was het, het dak ging er ook helemaal af in het Heineken Huis. Het was echt super mooi. En mijn ouders die waren ook, uh, mijn ouders en vriendinnen en uh, of, nee, niet mijn vriendin, maar een vriendin was het. En mijn broertje, mijn zus, familie allemaal. Dus uh, ja, het was wel uh, het was heel erg bijzonder. En vooral ook juist, omdat ik die twee dagen daarvoor was ik gevallen. Dus ja. natuurlijk bij hun ook allemaal de, de, de teleurstelling super groot. Dus toen het, euh, ja, toen het in één keer de andere kant viel... en dat ik gewoon wel een medaille had... was, uh, was iedereen echt door het doel heen Annette, het feit dat je viel... betekende eigenlijk dat mensen... Euh, nou ja, je, je niet meer een medaille zagen, z, uh, zagen winnen. Jij, was dat voor jou een, een soort underdog-positie... waarvanuit het misschien makkelijker was... Om, om die greep naar zilver te doen? Uh, nou, geen... Het was wel een soort uh, wake-up call, maar zo van ja, Annette, uh, je kan gewoon goed gaan. Met de 500 meter stond ik, stond ik uh, op zich ook goed aan de start, maar wilde ik echt veel te graag. En daardoor ging ik een beetje, uh, nou ja, gewoon veel mislagen maken ja. en uiteindelijk bijzonder dus uit in de bocht. Ja. Omdat je eigenlijk een beetje voorbij loopt. En uh, je moet erop vertrouwen dat je, dat je goed genoeg uh, aan de stad staat. En dat je jezelf, uh, ja, daarmee moet je jezelf rustig houden. En uh, ja, de duizend meter had ik echt gezegd, ja, dit is mijn kans, ik ben goed in vorm en dat ga ik ook laten zien ook. Maar de, de, en, er is uh, zo'n psychische strijd moet daar geleverd ja. zijn door jou, tussen die val en dat zilver. Om, bedoel, je bent niet <coughs> alleen fysiek weer overeind gekomen, maar ook mentaal. Ja, klopt. En uh, ik had dat seizoen echt uh, een aantal hele goede races al gereden. Dus ik dacht alleen maar daaraan en uh, hoe het gevoel tijdens die ritten was. En vooral ook hoe ik technisch moest schaten. En gewoon niet aan het resultaat of niet aan mijn tegenstander of wat dan ook. Ik had me echt helemaal uh, volledig uh, geconcentreerd op mijn eigen, eigen rit. En uh, ja, dat ging toen eigenlijk best wel uh, goed. En misschien ook omdat het toen echt was van uh, ja, nu of nooit. Dat er uh, voor mezelf had ik echt zoiets van ja, nu ga ik het gewoon helemaal goed doen. Yeah. Ja, is die, en, uh, lukt het goed? die, die psychische druk van, van presteren, inderdaad dat moment dat nu of nooit, um, is, is dat heel groot en worden sporters daar erg in begeleid? Um, nou, ik denk dat je er door de jaren heen ook mee omleert gaan en uh, ja, de een heeft het heel erg nodig en de ander niet en um, ja, ik, ik, heb er, uh, ik heb er op zich nooit uh, begeleiding in gehad, maar uh, ik denk dat je dat je door de jaren heen zelf ook wel leert wat wel of niet goed is en wat een ja. goede voorbereiding is voor jou. Ja, wat past. En uh, ik denk dat je er ook wel veel over spreekt met je trainer. En op het moment dat, dat je zoiets zegt, ja, ik kan me daar niet goed genoeg in begeleiden, kun je altijd een hulp van buitenaf, uh, buitenaf vragen, zeg maar. Maar nee. voor mij uh, ja, was dat was dat niet nodig en kreeg ik het allemaal wel uh, goed weer op een rijtje, gewoon omdat ik zoveel ...toch wel zelfvertrouwen had... ...omdat ik wist dat ik wel echt een aantal goede races had gereden... Mm -hmm. dus dat ik echt wel wist... ...dat ik fit, zat en, of fit was en dat het er wel in zat. Ja, dat snap ik. Hey, maar, uh, ja, zelf, zelf, ja? Ja, nee, zo, ja, wat wil je zeggen? Oh, nee. nee ja, zelfvertrouwen is gewoon het allerbelangrijkste. Je moet met, met zelfvertrouwen aan de start uh, staan... ...en uh, ervan overtuigd zijn dat je het kan. Dat is, dat is het belangrijkste. Ja, duidelijk. Um, ik heb nog één vraag voor je. Die zilveren medaille, hè? Uh, waar bewaar je die? Op een heel geheim plekje. Oh, echt? Ligt hij ergens in een kluis of zo dan? Ja, ik heb hem wel goed opgeworgen. Want uh, ik zou niet willen dat hij. Uh, nou ja, dat ik hem kwijtraak of wat dan ook. Maar dat, uh, zoek nee, je hem dan, heel dan op. Even ervan uitgaande dat hij uh, uh, in je sokkenlaar ligt. Uh, uh, uh, uh, pak je hem er wel eens bij en, en hou hem dan nog wel eens vast? Nou, laatst moest ik hem even op de foto. Dus toen had ik hem, ah. weer, uh, had ik hem weer, weer even erbij gepakt en even bekeken. En uh, ja. Hij blijft heel mooi, hij blijft heel bijzonder. Dat is gek. En, uh... en zilver moet je poetsen, hè, Annette? <laughs> oh, is dat zo? Ja, nou... dat, dat herinner ik van mijn oma. Dat De zilveren lepeltjes, die moesten altijd gepoetst worden. Ah, kijk. Nou, ik zal even wat zilverpoetsen in huis <laughs> halen <doen. laughs> Annette, ga jij lekker poetsen. Uh, wij kijken deze week verder hoe het allemaal gaat in Sotje. Mag ik je danken voor je tijd? Ja, graag gedaan. En een hele fijne dag. Dankjewel, ja, ja. Dag. Um, ja, doei, doei. doei, doei. Zometeen ga ik uh, bellen met professor Dr. Herm Habing. En als u niet weet wie dat is, nou, ik vertel u dan vast. Het is een, een man met zijn hoofd in de sterren. Maar eerst even een uh, liedje. Wrecking Ball, that is Building 429.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 Voor de uh, wrecking ball van uh, Building 429 met uh, Blanca en zij zijn zangeres van uh, de band Group One crew. Dit wordt de dag. De dag van Harm Habing, of beter gezegd professor-dokter Harm Habing, uh, uh, onze sterrendoctor, uh, voor velen het gezicht van de Nederlandse infraroodsterrenkunde en het bijzonder ruimteonderzoek dat te maken heeft met het koele heelal. Vandaag neemt uh, professor-dokter Habing afscheid van zijn geliefde sterrenkunde met een presentatie van een nieuw boek over de geschiedenis van sterrenkunde. Een hele goede morgen, meneer Habing. Ah. Hallo. Uw boek wordt gepresenteerd op de dag dat in 1930 uh, Pluto werd ontdekt. Is dat toeval? Ja, dat is toeval. Oh. Dus het is niet uw lievelingsplaneet of zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, uh, nee, Het is. Uh... Uh, zon, dat is het zonnestelsel en dat is toch een apart onderwerp waar ik me heel weinig mee bezig Heel interessant worden er gebeurt een heleboel op het gebied, maar uh, nee, dat was niet mijn specialisatie. En, en, en dan een vraag over planeten. Uh, mag ik al een tijdje mee zit. Het ontdekken van een nieuwe planeet. Da daar ja. hoor ik van tijd tot tijd wel eens wat over. Um, voor mij zijn planeten en sterren eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde. Ik vind het, het is heel, echt letterlijk ver van mijn bed. Maar hoe komt het nou toch steeds... dat, dat er nieuwe planeten ontdekt worden? Hoe werkt dat? Uh, nou, dat zijn niet planeten die bij, uh, bij de zon horen. De zon is een ster. Uh, dat is een, een, een, een lichaam dat zelf energie opwekt... Uh, en uh, dat uitstraalt. En dan zijn er om de zon heen... een paar hele kleine... Uh, ja, betrekkelijk kleine... Uh, steen en gasbollen. En dat noem je planeten. Maar die zijn dus heel klein vergeleken met, met de ster zelf. En we vinden nu bij andere uh, sterren. vinden we nu tegenwoordig ook planeten. Dus het, de Aarde is helemaal niet meer zo uniek. Als het vroeger was, of het zonnestelsel. is helemaal niet meer zo uniek. Er worden voortdurend uh, bij andere sterren. Uh, planeten gevonden. En dat kan met hele nieuwe technieken. Onder andere met een, uh, een ruimte. Uh, Telescoop gebeurt, is dat gebeurd, gebeurt het nog steeds. En, uh, maar het kan ook wel vanaf de aardappelvlak zelf. Uh, het is heel moeilijk zoeken, het is heel moeilijk uh, ze te vinden. Maar dat lukt wel, er zijn technieken voor om dat te doen. En is dat ook een doel, het, het vinden van dat soort planeten? Ja, dat is wel een doel. Uh, men is heel erg geïnteresseerd om te weten... Uh, hoe bijzonder is nou de aarde en hoe bijzonder is ons zonnestelsel... en... Uh, kan op andere planeten ook leven voorkomen of niet bij andere sterren? Dat is de, dat is de, vraag. de grote vraag die erachter zit. En u beschrijft in uw boek de, de ontwikkeling van de sterrenkunde... vanaf 1945 uh, tot het jaar 2000. Ja. Uh, er het, het is vast heel veel over te zeggen, maar dat redden we niet meer in zeven minuten. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen sterrenkunde van toen en nu? Uh, er zijn grote verschillen... Uh, van de belangrijkste is dat we tegenwoordig mogelijkheden hebben die er vroeger niet waren. En dat maakt wel wat uit. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar andere soorten straling, zoals infraroodlicht, uh, radiostraling, uh, röntgenstraling. Uh, en dan vind je dus steeds voorwerpen in het heelal met heel merkwaardige eigenschappen. Of heel, heel nieuwe eigenschappen die je helemaal niet kende van vroeger. En uh, dus dat verandert het beeld nogal tot de. Denk ik, de belangrijkste is het wel dat ontdekt is dat er een heleboel uh, materie is, niet op de aarde, maar uh, en ook niet op, op een sterren, maar tussen de sterren door, een heleboel materie moet zijn waarvan de natuurkundigen niet kunnen zeggen wat het is. Uh, hoe kan dat nou dat er materie is en we zien dat niet. We voelen het wel, maar we zien het niet. En uh, dat heet donkere materie en dat is op zichzelf een groot raadsel voor de natuurkunde. Nog erger is dat er ook nog een hele grote kracht werkzaam is in de ruimte. Die kennelijk alleen op hele grote afstanden werkt, maar niet, niet ons dagelijks leven niet aantast. En we weten niet wat die, wat, waar die kracht vandaan komt. Wat die kracht de oorzaak is. Ook de natuurkunde weet dat niet. Dus je, ja, je bewijst eigenlijk dat de natuurkunde, zoals we die kennen, nog een paar grote tekorten heeft. Een paar dingen, helemaal hele grote fundamentele dingen, niet weet. Um, dat is eigenlijk, zijn is eigenlijk de twee belangrijkste ontdekkingen van de, van de laatste twintig jaar of zo. Dus, dus uw boek heeft overduidelijk een open einde? Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is heel duidelijk. Je, uh, je ontdekt altijd weer wat nieuws. En als je een nieuwe techniek hebt, dan kun je weer een heleboel nieuwe dingen ontdekken. En dan kun je ook uh, lacunes ontdekken in, in je kennis. Opeens besef je dat je iets niet weet wat je nooit geweten had, als je het niet wist. Um... Wat fascinerend! Ja, het gaat dus uh, altijd door. Ja, het gaat altijd door. Het is uh, toen uh, groot-Nederlands astronoom Jan Hendrik Oort uh, overleed. Toen was kort tevoren was er een interview geweest van hem met Vrij Nederland. En dat had als titel Sterven met een hoofd vol raadsels. Hmm. En uh, nou ja, dat is, dat is eigenlijk de gewone gang van zaken. Er is voortdurend zoveel uh, nieuws weer bij dat je uh, steeds weer opnieuw moet denken. En is er een bepaalde ontwikkeling die gaande is... of een ontdekking waar u echt op zit te wachten... waarvan u voorziet dat de komende jaren nog bekend wordt? Bijvoorbeeld die, die donkere materie? Gaat daar nog iets over bekend? Ja, nou dat, dat zou heel mooi zijn als men dat oplost, want dat maakt wel nieuwsgierig. Uh, wat mij persoonlijk heel veel boeit is de vraag... of er andere planeten zijn waar, uh, waar ook leven op is. Uh, en uh, wat voor soort leven dat is, maar alleen... Om te stellen dat het leven er is... dat zal heel belangrijk zijn. En dat is iets wat wel om de hoek lijkt te liggen tegenwoordig. De mensen van het specialisme... die zijn er vrij positief over. Zoals u erover praat... klinkt het heel serieus. En dat geloof ik ook wel. Maar ik associeer het wel meteen met... maanmannetjes... aliens... Ja, nee. Nee, nee, nee. Daar moet je niet aan denken. Dat, dat zou nog mooier zijn, hoor, als we het intelligent leven veel vonden. Maar laten we eerst eens een keer een, uh, vinden dat er een spoor ergens van leven is... dat er op een andere planeet bacteriën zijn. Of, of, uh, Echt op dat uh, niveau? Ja, ja, ja. ja, ja. En... Maar het, het, het kan je verrassen. Um, er is trouwens altijd van oudsher een heel mooi argument. Uh, ik weet niet van wie dat komt. Het is van een heel oud idee. Die zegt dat als er ergens anders leven is... En als er intelligent leven is, dan heb je een goede kans... dat ze veel meer weten dan wij. Uh, en uh, waarom, zei Fermi, een Italiaanse natuurkundige... waarom hebben ze ons nog nooit opgebeld als ze toch zo intelligent zijn? <lacht> en, en dat dat en heeft dat misschien we... met hun intelligentie te maken. Dat ze denken, daar nou moeten we niet aan beginnen. Ja, precies. <lacht> Wat heel goed. Uh, uh, Bijna de, de hele geschiedenis van de sterrenkunde he heeft u in beeld gebracht, een, een heel overzichtelijk werk. Uh, uh, ambieert u nog uh, te beginnen aan een ander boek? Nee, nee, nee, nee. nee. Het uh, is mooi geweest. Uh, ik ben 75, ik ben een goede gezondheid en ik wil gewoon tot een paar jaar zeggen wat anders doen dan achter mijn studeerkamer, in mijn studeerkamer te zitten. En, en wat bedoelt u met uh, wat anders doen? Uh... Een bandelen, fietsen, uh, een beetje sporten... En, uh, en met mijn vrouw naar de film gaan... of naar het, uh, de bioscoop veel kunnen lezen. Dat zijn allemaal dingen. En, en staat u dan nog wel s'avonds op uw balkon... met uw vrouw uh, met een telescoop heel romantisch naar de sterren te kijken? Want dat nee. is wel een beetje beeld wat ik bij u heb. Oh. Ja, nee, nee, nee. Dat, ja, dat is een heel goed beeld. En dat slaat op een heleboel sterrenkundigen, kun je dat van zeggen... maar, maar mij niet. Nee, Ach. ik... Uh, ik heb een andere belangstelling. Ook. <laughs> nou, u neemt mij. Uh, ik ben wel een paar illusies rijker uh, inmiddels, dokter uh, oh, okay, <laughs> uh, ja. Haming. Maar um, uh, slotte, uh, uh, kijk of u hier antwoord op weet. Wat staat er de komende jaren voor u in de sterren geschreven? Um. Dat het goed met mij gaat, zal gaan. En dat het ook goed met mijn vrouw zal gaan. En dus dat we nog veel uh, geluk zullen beleven. Nou, uh, dan wens ik u dat, uh, dat toe. En uh, uh, ik zal aan u denken de volgende keer als ik een uh, prachtige sterrenhemel bekijk. Oké, okay, doe maar. Ja. Uh, dank ja. u wel. Een hele fijne dag. Dank u wel. Da. U hoorde professor-dokter uh, Harm Habing uh, over zijn, uh, uh, zijn nieuwe boek: 75 jaar. Godverdikkie. Ja, dan mag je wel een keer met pensioen. Dit was Dit is de Nacht. Zometeen het Radio 1-journaal. En dan hoort u meer over de nieuwe ambassadeur... van de Verenigde Staten in Nederland. Het is vandaag ook de dag van de 10 kilometer. Ja, het gaat gebeuren. die De mannen gaan rijden in Sochi. En de hele dag wordt u daarvan op de hout gehouden. Hier op Radio 1. En natuurlijk krijgt u zometeen antwoord op de vraag... of de crisis bij de zeehondenopvang Pieter Buren... nu eindelijk is opgelost. En wat ze nou gaan doen met die vetgemeste zeehonden. En uh, ik ben heel benieuwd. Ik pak mijn papieren bij elkaar. Ik uh, uh, uh, uh, verlaat deze studio. En ik wens u een, uh, een goede dag toe. Volgende week uh, uh, schuift hier een andere collega van mij aan. met Dit is de nacht. Wilt u meer weten over dit prachtige programma? Surf dan naar eo.nl. Slash dit is de nacht. En uh, ik ben er over twee weken weer. Tot dan en een hele fijne dag.